Vijf uur Eefje kunnen met het NOS-journaal. Er woedt brand in een flat in Rotterdam. De brandweer meldt dat dertien mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht... onder meer vanwege het inademen van rook. Verschillende flatbewoners moesten op hun balkon op hulp wachten. Ze zouden allemaal zijn gered. De brand begon in een meterkast op de derde verdieping van de flat in Rotterdam. Maar later werd ook een brandhaard ontdekt in een container op de begane grond.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 Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De afspraak tussen vicepresident Pence en Noord-Koreaanse afgevaardigden... zou door Noord-Korea zijn afgezegd. Volgens de stafchef van Pence nadat hij mensenrechten schendingen... van Pyeongchang aan de kaak had gesteld. In het parlement van Florida is een motie om semi-automatische vuurwapens... zoals de AR-15 te verbieden met grote meerderheid verworpen...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 Ten Broeke is een van de mensen die in de wandelgangen genoemd worden als mogelijke opvolgers van Halbe Zijlstra. Het weer, voorlopig droog bij min 2 tot min 4, lokaal is kans op een mistbank. Komende dag veel zon en 4 tot 6 graden. De rest van de week zonnig en het wordt elke dag iets kouder. Dit was het NOS Journal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Eveline van Rijswijk. Welkom terug bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap en geschiedenis. Focus. Je moet er in New York goed voor zoeken, maar als het je eenmaal opvalt, dan zie je ze werkelijk overal: bevers. Je vindt ze bovenop gebouwen van de overheid, op muurschilderingen en zelfs op de badges van elke New Yorkse. Politieagent. Maar wat doet die bever daar? Edda Heinsman maakte de volgende documentaire over deze bevergekte, die eerder werd uitgezonden door Radio Doc. New York, New York. De stad die nooit slaapt. The Big Apple, de stad van skyscrapers. Wall Street. Mannen en vrouwen die doelgericht in kostuum of mantelpak over straat rennen... Starbucks-koffie in de hand... Musea, kunst... Jazzcafés... Times Square... Hangende hipsters in Brooklyn... Joggers in Central Park... Dromme toeristen... Op elke hoek van de straat een cameraploeg. En het alles zou niet bestaan zonder... De Bever... Bevers. Als je goed kijkt, vind je ze terug in New York. Ik ben maar even uitgestapt, want hier bij metrostation Esther Place... op de muur een beverschildering. Een huise beverschildering in de metro van New York. Als je het wil zien, zie je ze overal. In de metro dus, maar ook op straat. Ik loop op Times Square en ik ondervraag een politieagent. Excuse me, can I ask you something? I I can't really, what do you want to ask me? I can't really talk about much. Okay, it's it's about the badge. Can you maybe describe the badge for me? That's uh, the shield of the city. Because I know what's on it. Oh, you do? Yeah. Oh, what's on it? It's two barrels. Right. And also uh, two beavers. <laughs> okay. <laughs> Did you know that? I Well, if you say it's on there, then you know. Het heeft something to do with New York's history. Uh, I should know more about it, if I don't no, no problem, but thank you for this. Uh, hey, yeah, no, no problem. <laughs> Hi. Alrighty. Bevers, op gebouwen van de overheid, muurschilderingen... zelfs op de badge van elke New Yorkse politieagent. Hoewel ze zich daar dus zelf niet per se bewust van zijn. Wat doet die bever daar? Dat Nederland en New York met elkaar verbonden zijn... dat is bij veel mensen bekend... Gek genoeg heeft dat te maken met de Nederlandse handelsgeest. We gaan terug naar 1609. Henry Hudson gaat in opdracht van Nederland op zoek naar een kortere route naar Azië. Een doorgang door Amerika. Een nieuwe handelsroute. Maar wat hij vindt is een rivier vol walvissen. Een heuvelachtig land. Vruchtbare grond met bos, graslanden en... bevers. Leuk, bevers denk je misschien. Van die knagende beesten die dammen bouwen? Zelf moet ik bij een bever denken aan Disney-achtige figuurtjes... met enorme voortanden. Die inderdaad de hele dag niets anders doen... dan aan bomen knagen, dammen bouwen en op hun rug drijven. Of eh, zijn dat otters? Het Wemen? In elk geval van de bevers in het gebied waar Hudson rondvoer. En bevers waren precies waar men in Nederland op zat te wachten. De reden dat de Nederlanders in Amerika waren is bevers. beverpels, de fur trade. Bevers werden overal aangetroffen in, uh, in Amerika... Werd gejaagd om. Voor hun, uh, voor hun zachte velletjes. Ik spreek met dokter Johan Varekamp. Iedereen noemt hem gewoon Joop. Wetenschapper, geoloog en vooral milieukundige. Gepromoveerd in Nederland, maar inmiddels al 35 jaar werkzaam in Amerika. Hij is getrouwd met Ellen Thomas en samen doceren ze aan de Wesleyan University in Connecticut. Zij is micropaleontoloog en samen doseren ze gepassioneerd over klimaatverandering, vervuiling en vulkanen. Bij grote coincidence, in 1980 hadden we de grote eruptie van Mount St. Helens in Oregon. En toen was ik de eerste om daar met een klein vliegtuigje... door de pluim van die erupterende vulkaan te vliegen. En dat was de eerste documentatie van dat actieve vulkanen... een boel kwik in, in het milieu storten. was heel spannend en, uh, en levensgevaarlijk en heel opwindend. En uh, mijn enigste verhaal dat ik in Nature magazine heb gepubliceerd... de uh, most prestigious tijdschrift in de wetenschap... en het moment dat je dus vanaf de zijkant van de vulkaan boven de krater zit... daar is de lucht zoveel dunner, omdat het zo heet is... dus dan valt het vliegtuig geweldig snel naar beneden. en dus dan moet de piloot snel het gas openen... om aan de andere kant weer uit te komen, want anders heb je het gehad. Varenkamp heeft heldhaftige verhalen over zijn avonturen als wetenschapper. Bijvoorbeeld over bijzondere reizen naar de gekleurde meren in Indonesië... of over hoe je in het haar van Costa Ricanen... Wel of niet terug kunt zien hoeveel vissen hebben gegeten. Genoeg interessant voor nog heel veel andere verhalen. Maar nu gaat het over die bever. Dus in principe zijn dit hoeden die van vilt gemaakt worden. En vilt is een um, soort samengeplette vorm van de, de harige huid van een bever. Uiteindelijk is het bond van het diertje dat gemaakt wordt in vilt... en op hoge temperatuur in allerlei leuke vormen geperst wordt. En dat zijn al die modieuze hoedjes. Waarom heb ik het met deze milieukundige over de mode uit de 17e eeuw? Omdat het over bevers gaat. Op zijn site noemt Varekamp zichzelf ook wel, een beetje gekscherend... paleo-beverologist. Aan de hand van oude biologische resten probeert hij te reconstrueren hoe het er vroeger uitzag. Hoe het gesteld was met het klimaat, de natuur, de ecologie. En ja, daarbij stuitte hij ook op de belangrijke rol van de bever daarin. Begin van de jaren 1600 was de beginning van de, de Gouden Eeuw. En um, het was een modestatement als je bond op je jas had. En de meeste bevers in Europa en Siberië waren al vervolgd... en vrijwel geheel uitgeroeid. En toen het bleek dat er een hele nieuwe uh, populatie van bevers daar in Amerika was... zag men daar een economisch kapitaal en werd uh, de bever fur trade opgezet. Waarvan we zeggen dat het was driven by de welvaart en de, het modebeeld van de tijd. Het was mode om een hoed te dragen, gemaakt van beverbond. Veel te hoeden, gemaakt van bever. Dus toen Hudson dat mooie land vol bevers zag... keerde hij snel terug naar Nederland. Niet met de gezochte doorgang, maar toch met goed nieuws. Verse voorraad beverhuiden. Al snel waagden meer mensen de gevaarlijke tocht over zee. Nieuw-Amsterdam werd gesticht... en dit was het begin van een welvarende handel in beverhuiden... Het begin van de stad die we nu kennen als... New York, die geweldige, bruisende, gekke megastad. Dat centrum van de wereld is dus ontstaan... omdat er op die plek toevallig veel bevers leefden. Die reden dat... In New York is waar het is, zijn de bevers. En vooral hun uh, zachte, pluizige velletjes. Hudson kwam niet terug met een kortere handelsroute, maar wel met ander goud. Bevervellen om hoeden van te maken. Hoeden die in Nederland als warme broodje over de toonbank gingen. New York is dus ontstaan door onze modesmaak. Best wel vreemd als je erover nadenkt. Maar waarom zijn bevers nu juist voor varenkamp zo interessant? Om de connectie van de milieukundige met de bever beter te begrijpen, moeten we in het productieproces van de beverhoed duiken. Het begint met het stroken van de huid. De haartjes moet je eraf scheren. Vervolgens bewerk je de haartjes zo dat ze opgeruurd worden en goed aan elkaar haken. Het haar kam je grof, zodat de vezels ongeveer in dezelfde richting komen te liggen, en de matjes haar leg je op een soort kegelvorm die besprenkel je met heet water en leg je op een heet strijkijzer. Door de druk haken de vezeltjes nog meer in elkaar. De vorm vouw je binnenste buiten. Kale plekken vul je op. Vervolgens leg je de hoed een aantal uur in een bad van water en urine. Daarna moet je de hoed nog behoorlijk wat rollen... en uh, het veelt heel erg kneden om alles steviger te maken... De hoed wordt in de gewenste vorm geperst en keurig afgewerkt. In die tijd, het lijkt of we nu een heel ander verhaal beginnen, maar geloof me, het komt allemaal samen. In die tijd was er een groot probleem, namelijk dat van syfilis. Om van syfilis af te komen, had men een goed middel ontdekt: kweekchloride. Vroeger in Nederland herinner ik me als je een een schaafplek op je arm had, dan deed je moeder mercurochroom erop. En dat was dus een, een kwikverbinding um, die gebruikt werd om, om bacteriën te doden. Wat erg effectief was, maar men vraagt zich af... dus in hoeverre dat eigenlijk dus wel gezond was. Het wondermiddel kwik bleek ook heel goed te werken tegen syfilis En nu schijnt het zo geweest te zijn... dat bij al die werkplaatsen waar beverhoeden gemaakt werden er bepaalde hoedemakers beter waren dan de rest. Ze maakten de mooiste hoeden. Wat was hun geheim? Je voelt het al aankomen. Syfilis. De hoedemakers met syfilis gebruikten kwik om eraf te komen. De kwik kwam in hun urine terecht... en reageerde met de haartjes van de pels. Kwik was dus het geheime ingrediënt van de hoedemakers. En als je veel kwik gebruikt, dan word je gek. Nou, hier in Amerika hebben we een, een gezegde... dat je can be mad as a header. En dus mensen die in de industrie werkten... hadden vaak um, nerveuze afwijkingen... en werden soms totaal gek verklaard. En uh, ze werden ook gekarakteriseerd dat ze hun lichaam niet meer konden controleren... en ze, ze, ze schudden de hele tijd, ze bibberen en trilden. En het blijkt dus dat dat kwam van kwikvergiftiging. En de, de mad as a header dat we ook weten van Alice in Wonderland, waar de Mad Hedder uh, een rol speelt, um, dat kwiknitraat werd gebruikt om de kleine haartjes van het bond van de diertjes beter te laten krullen. En als je het dan perste met um, dat kwiknitraat, dan kreeg je heel mooi vilt. En daarna werd dat vilt werd in allerlei modellen op hoge temperatuur Gevormd. En dan dat kwik vloog weer terug in de lucht. En de, de hoedmakers die, die ademden dat in. En het gevolg was dat ze niet veel ouder werden dan 40, 50 jaar. Um, dat ze die nerveuze trillingen hadden en, en, en geestelijk snel achteruit gingen. En dus dat is waar de mad as a header comes from. Allemaal door kwik. Allemaal dankzij syphilis en de mode-industrie. En zo komen we langzamerhand aan bij de interesse van Varenkamp kwik. Want dit zeer vervuilende goedje is ook nu nog een ontzettend schadelijke bron in het milieu. We steken een diepe lange buis in de modder, en dan um, zeg, krijgen we een twee meter lange kern. En normaal gesproken is 1-2 millimeter per jaar is ongeveer een normale sedimentatiesnelheid. En dus dan gaan we een aantal honderden jaren terug in de historie en meten we de kwik in al die laagjes. En dan weten we wanneer de vervuiling begon, of het weer beter is geworden, enzo on, enzovoort. Een lange pijp de bodem induwen, op zoek naar vervuilende resten... die daar, jaar na jaar, laag voor laag zijn opgebouwd. Tijdens een systematische evaluatie van kwik in Connecticut... vonden we aan één rivier in de mond een geweldige hoeveelheid kwik. Oké, okay John, let's go and see if we can pull a core here in this marsh. I will get the core out of the car. Want we tried this spot right here. Looks like good ons You know, one two meters with a little bit of luck, a little bit of sweat. Wat je dan doet is dat je gaat de rivier stroomopwaarts en je blijft meten in alle modderafzettingen hoeveel kwik erin zit. En op een gegeven moment raak je het signaal kwijt. Let's try to get it in. Oh! That goes nicely. Not bad at all. Zonder de zou het zijn, Ja, dat is wat gebeurt als je een bent. Dan ga je terug en dan ga je kijken welke zijrivieren er komen. En dan ga je die zijrivieren op. En dan kwamen we in de kleine stad Denbury terecht. En dat bleek dus, de, zoals het hier bekend is, de hat-making capital of the world voor meer dan 100 jaar was. En toen kwam die connectie door van het gebruik van kwik. En dus wij vonden uit bij toeval een klein gebied dat erg vervuild was met kwik... en waarvoor we geen duidelijke aanwijzingen hadden voor een moderne bron van dat kwik. Aarekamp pakt uit een stapel papier een kaart. Dus, is, dus hier hebben we de, de kwikkaart van Long Island Sound. En hier is New Haven waar je vanmorgen aankwam met de trein. New York is hier. En je kan zien dat de, de warme kleuren hebben hoge concentraties hebben en de koude kleuren hebben lage concentraties. Maar dan zie je dus hier deze hele grote uh, vlek aan de, aan de voet, de uitflow van de Housdonic River. En dat is de hoed de hoedquick. Dus deze rivier die bracht er allemaal in. En dat, dat heeft het hele gebied hier uh, vervuild. Wat vind je daar nu nog van terug? En wat zijn de gevolgen voor mensen nu? En nu vinden we dus in elke kleine zijarmpjes van rivieren en, en, en moerassen... vinden we dus nog geweldig hoge kwikgehaltes die honderd tot duizenden keren hoger zijn... dan wat we normaal al accepteren als menselijke vervuiling met kwik. Die kwik komt in het milieu terecht. En vooral in vissen. En dus met het eten van vis moeten we voorzichtig zijn... omdat ze bijna allemaal hoge... Uh, gehalte zo'n kwik hebben. En uiteindelijk leidt dit die kwikopname tot um, afbraak van het zenuwstelsel. En we zijn er vooral bang voor met uh, kleinere kinderen... die nog bezig zijn op te groeien en hun zenuwstelsel te bouwen. En dat leidt tot um, verminderde intelligentie. En dus uh, vrouwen die... Um, in verwachting zijn moeten het ook erg voorzichtig zijn... omdat het door de placenta direct naar de, de foetus doorgaat. Al die jaren na de bevergekte... is kwik in de bodem en in rivieren nog steeds een probleem. Dankzij de beverhoede geen riviervis voor kinderen en zwangere vrouwen. Kwikvervuiling, syfilus, de modeindustrie, de Big Apple... dan is het nu toch wel klaar met de bever of is er meer? Is er meer over de bever te vertellen... Varakop moet een beetje lachen. We spreken elkaar op zijn werkkamer, waar geen oppervlak vrij is van stapels, papieren, boeken of foto's. En we lopen de gang over naar het lab, waar hij de geavanceerde apparatuur laat zien waarmee hij de monsters doormeet. En zo so this is the analyzer, it's called a Direct Mercury Analyzer. En dat is dus een state-of-the-art instrument. En we stoppen er kleine nikkelbotjes in met een beetje sediment. Dat is gewoon modder dat we dan uh, heel fijn... Um, grinden? Wat is het? Grinden, Malen. Dan? Malen. Dus heel fijn gemalen. En daar wordt dan een hoeveelheid van ingewogen in een klein <coughs> stalen bootje. En dat stoppen we in dit grote wiel. En dan komt er een arm en die stopt die bootjes in een klein oventje... wat in de machine zit. En dat blaast het krik eruit. Uh, dat kwik wordt dan gemeten met een techniek dat heet Atomic Absorption. En dan zien we dus, we kunnen ongeveer een tiende van 10 tot de min 9 gram zien. Dus 10 tot de min 10 gram kunnen we zien. Um, en dan hebben we andere machines. Dat nou, zijn die twee dozen daar met die knopjes eraan. En daar kunnen we 10 tot de min 12 gram van zijn. Dus dat is vrijwel niets. En dat kunnen we dus alleen maar gebruiken in een... Atmosfeer waar er vrijwel geen kwik in de eigen atmosfeer is. En in de gewone werkruimtes is meer dan uh, 10 tot en 12. Dus we hebben dan een... Uh, hoe heet zo'n ding in het Nederlands? Een, een, een hoed noemen we het? Een, een, uh, een zuurkast? Een zuurkast waar die totaal mercuryvrij is. Maar Varekant meet niet alleen kwik. Hij is ook geïnteresseerd in de uitstoot van methaan. Je weet wel, dat broeikasgas. Weer even terug naar de 17e eeuw. We bevinden ons midden in de kleine ijstijd, een periode waarin het om onverklaarbare reden een paar graden kouder is dan normaal. Men kan ook zeggen dat de bevers al grotendeels uitgemoord waren in Europa, sinds 1400, en zowel in Rusland als in West-Europa. Omstreeks 1400 werd het kouder en kouder en kouder en kouder. En in Begin 1600 was het koudste gedeelte van de Little Ice Age. In Londen, de Thames was frozen every winter. En ze hadden een, uh, een markt die de hele winter duurde op de Thames. Because it was solid. We hebben geen goede reden waarom de kleine ijstijd er is. Toen kwam het idee bij mij op van... Nou, misschien is het het begin van deze beverjacht... waarbij al die beverdammen uh, langzamerhand in verval raakten dat dat iets te maken heeft met verandering in klimaat. En wacht even. De bever zou ver verantwoordelijk kunnen zijn... voor de kleine ijstijd. Beverpoelen, bevermeertjes... achter de dammen van bevers... die worden gemaakt door al die... Die jongens die knagen al die bomen om die dan in dat meertje vallen. Dus dat zijn geweldige accumulaties van rottend hout. En dan zijn er bacteriën die van al dat rottende hout methaan maken. En dus beverponds, zoals wij ze hier noemen... Um, zijn belangrijke bronnen van atmosferisch methaan. Dus op het moment dat je al die bevers um, over de kling jaagt... dan gaan al die beverponds die vervallen, omdat de dammen vervallen. En dat betekent dat we een bron van... Um, van methaan naar de atmosfeer wegnemen en het uiteindelijk kouder zou worden. Ik, ik vind het, het ongelooflijk. Die bever. Sterft die bijna uit, komen we in een kleine ijstijd terecht. Heeft dit diertje daar echt voor gezorgd? Varekamp heeft het uitgerekend. De schattingen zijn dat we zo'n 100 miljoen bevers over de kling gejaagd hebben... alleen al in Amerika. En er zijn ongeveer 8 bevers per beverpond. Dus je kan uitrekenen hoeveel beverponds er verdwenen in 50 jaar of zo. Um, en hoeveel methaan minder de atmosfeer werd ingebracht. En het blijkt dat de bevers ongeveer 10 tot 15 procent van de methaan... Transport naar de atmosfeer voor hun rekening namen. 10 tot 15 procent. Een belangrijke factor, maar niet dé reden van de kleine ijstijd. Nee. Voor mij is de invloed van de Bever toch al behoorlijk indrukwekkend. En ik weet nu waarom hij zo prominent aanwezig is in New York. Step on and off this escalator with air. Here's up for the free shuttle bus. You're welcome. Have a nice day. En zo ben ik weer terug op de plek waar ik begon. Manhattan, aan de voet van de Brooklyn Bridge. In City Hall Park. De statige gebouwen om me heen zitten vol verwijzingen naar de geschiedenis van New York. En ook vol bevers. De bever. Symbool van welvaart. Zijn glanzende vacht heeft geleid tot de opkomst van deze wereldstad. Maar we zien ook de sporen van de beverhoedemakerij... Nog altijd terug als vervuilde kwikgrond en in vissen. De onvermoede effecten van een Europese modegril. <tied> Ja, een prachtige documentaire van wetenschapsjournalist Edda Heinsman... over de bevergekte in New York. Bruce Hornsby, the way it is. Terug naar 1943. In dit oorlogsjaar deed de Joodse Nathaniel Waterman... onderzoek naar kanker bij muizen. En dat deed hij in een laboratorium in zijn eigen huis. Het archief van Waterman ligt in het depot van Museum Boerhaven... en conservator Minneke te Hennepe laat het zien. Wat is dit voor boekje? Dit is een... Uh...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 frappante beeld in een soort verwoest uh, laboratorium wat je ziet en uh, Nathaniel Waterman was uh, een joods en hij heeft uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, twee kinderen verloren en hij is zelf tijdens uh, de, de oorlog ook doorgegaan met het onderzoek wat hij deed in zijn eigen huis en uh, dit, is, ja, dit is een tekening dus van een soort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 Verder in de organen geen afwijking. Hij schrijft het steeds onder wat, hij, wat, hij, wat het is. ja. Trauma. trauma. Schedelbasisfractuur. Nou, Bevindingen. Macroscopisch. Dood door trauma, schedelbasisfractuur... kleine bloedetjes in de longen, vooral aan de hilus. Verder voorkomen normale organen. Zeer jong muisje. Mislukte Bartus. Ja. ja. <lacht> Die is overleden tijdens... En, het, en daar, nou ja goed, in, in het, uh, uh, het archief van uh, Nathanael Waterman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 U hoorde conservator Minneke te hennep in gesprek met verslaggever Gerda Bosman over een bijzondere onderzoeker en zijn archief. En we gaan nu luisteren naar Magazine van de Editors. Right Whatever you say, gotta quench that thirst. I got a little secret for you. It's in a magazine. You got an image to keep safe. And beating nails, stay clean. Yeah. Now talk the light With a clenched fist Top of a hit list Gag a witness oh. It takes a thought left To run a tight shell. Not talk the lattice With a clenched fist Flash your winning smile. Let your eyes work through. These people are here for you. You're the bride, you're the crew. I got a little secret for you. It's in a magazine. With fist Top of a hit list Gag a witness oh, oh, oh. It takes a fat left To run a tight shell Now talk the loudest With a clenched fist You talk the loudest The tight shit now talk the is you making them say, making them say don't mean a thing, you making them say, making them say don't mean a thing, you making them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 Het is een van de grootste sportschandalen uit de geschiedenis. Zes weken voor de Olympische Spelen in Lillehammer in 1994... sloeg een man met een metalen knuppel... op de knie van de Amerikaanse kunstschaatster Nancy Kerrigan. De opdracht voor deze aanslag kwam van de man van haar grote rivalen... de schaatster Tonya Harding. De film I, Tonya vertelt het levensverhaal van deze excentrieke kunstschaatster. En donderdag gaat de film in Nederland in première. Aan de telefoon Madeleine van Beuzenkom van Entertainment on Ice. Goedemorgen, Madeleine. Goedemorgen. Ja, je hebt Hi. zelf uh, jarenlang gekunstschaatst. Uh, heb je, ja, was je al wakker om naar het kunstschaatsen te kijken? <lacht> Eerlijk gezegd niet. Nee. <lacht> nee, ik heb nu net wel gewoon, heb ik even mijn wekkertje gezet uh, hiervoor. Maar, uh, ja, ik heb begrepen uh, dat de nee. korte kuur van de, van de vrouwen uh, was. Maar het is ook allemaal terug te zien. Uh, kijk je uit ja. naar de film? Ja, zeker weten. Ja, echt wel. Ja. Wa wa waarom? Uh, ja, nou, omdat er natuurlijk niet elke dag een film uitkomt... die gaat over de, de sport waar je, waar je passie voor hebt. Ja. Um, en, uh, en niet alleen dat. Uh, ik ben ook gewoon echt super nieuwsgierig. Want het is, het is, het is, dus, het is dus wat anders... als de, de typische ijsprinsesfilms... Die, die je vaak associeert met kunstgaatsen. Uh, omdat het toch wel um, ja, meer satirisch is. En uh, um, ja, een beetje de draak steekt ook wel met, met het met het typische uh, scho mooie, schone kunstschaatswereldje, zeg maar. Ja, dus het gaat dus uh, misschien dus wat verneinig aan toe ook. En, uh, en met ja, wat humor. Ja, ja. ja precies. Maar voordat we ingaan op dit schandaal... Uh, hebben wij een fragment van uh, het moment waarop het gebeurde. Hè, want er was een cameraploeg aanwezig uh, toen er op haar ingehakt werd. Uh, en aan de luisteraars ja. zou ik zeggen... schrik niet van het geluid. Hoi, Ja, ze wordt hartstikke hard geraakt. Uh, in tranen gilt uh, het uit van de pijn natuurlijk. Hoeveel heb jij hiervan meegekregen van dit schandaal destijds? Uh, je was een hartstikke jong, toch? Ja, toen was ik uh, nog maar acht. <laughs> ja. Ja. Uh, maar ik, uh, maar ik, nou, ik heb daar toen de tijd denk ik niet zo heel veel van meegekregen. Uh, tenminste, zo herinner ik het me niet. Maar ja. in, in, in, in, het is een, internationaal gezien zo'n groot schandaal geweest dat je dat toch in je, in je kunstgaardscarrière wel meekrijgt. Ja. Op het moment dat je daar dan zelf aan toe bent om dat te kunnen begrijpen. zeg maar Beetje als het vallen ja. van de muur. Hè. Nou, inderdaad. Ja. Ja. Nou kwam die opdracht voor de aanslag uh, op Nancy Kerrigan... van de man van Tonja. Hoe zat dat? Ja. Nou ja... Ehm, um, dat, dat. Ja. Ja, die. Bleh, sorry. Nancy die, uh, die, uh, die is dus inderdaad uh, geraakt. En. Um, uh, daar wordt dan natuurlijk onderzoek uh, over ingesteld. Ja. Hoe dat kan en wie dat heeft gedaan en wie dat bedacht heeft. En. Uh, toen werd al vrij snel de man van Tonja daarmee in verband gebracht. Mm -hmm. En. Um, uh, nou ja, dan was het natuurlijk niet een hele. Een rare, rare stap om te kijken of Tonja zelf daar dan ook voor kennis van had gehad. Dat heeft ze heel erg ontkend. Um, maar uh, uiteindelijk is daar dus weer onderzoek naar gedaan. En uh, blijkt dat ze daar toch wel uh, echt in verband mee uh, kon worden gebracht. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk in de sportwereld, welke sport het ook is, uh, ja, not done, zeg maar. Nee, nee het <laughs> ja. lijkt me ook niet... Uh... De beste manier om je tegenstander te verslaan. Hoe, hoe is het met, nee. met Nancy en haar knie uh, verder gegaan? Heeft zij nog. Kunnen nou, schaatsen? dat is nog best wel. De, ja, nou, dat is volgens mij nog allemaal best wel goed gekomen hoor. En, um, en uh, ze heeft later ook nog wedstrijden gewonnen. Ja. Uh, uh, maar uh, Tonja zelf. Ja, zij is toch echt wel uh, de grond geduwd En dat. Aan de ene zijde zou je zeggen: ja, logisch toch. Mm -hmm. uh, anderzijds. Uh, heeft zij ook heel veel uh, prestaties op haar naam staan. En die zijn we hierdoor wel helemaal vergeten. Ja, wat, wat was uh, zij voor schaatster, Tonja? Waar moeten we haar voor herinneren? Zij was uh, de tweede vrouw die ook een, uh, een drievoudig aksel sprong in een, uh, in een wedstrijd. En dat was nu, tijdens deze Olympische Spelen, weer uh, heel erg... Um, ja. In, in opspraak, om, niet, niet over Tonja hoor, maar dat er dus weer een, een drievoudig uh, Axel is gesprongen door een vrouw... tijdens de Olympische Spelen. En dat is gewoon echt iets heel erg unieks. Ja. Uh, dus dat, uh, dat is onder andere wat zij, uh, wat zij zelf wat zij ook gepresteerd heeft. Ik, kan je en, mij uh, uitleggen hoe dat eruit ziet, zo'n sprong? Of, uh, ik, ik denk ja. aan drie keer uh, om je rond te draaien. Maar... Ja, nou, ongeveer wel. Ja. Uh, en het is inderdaad een sprong... Um, waarbij je uh, uh, afspringt en dan drie en een halve draai roteert. En dan achteruit landt yeah. op je rechterbeen. Yeah. En um, die axel, die, dat, je hebt zes sprongen bij het kunstschaatsen. Mm -hmm. En um, uh, vijf sprongen daarvan, uh, die worden van achteren aangereden. Dus als je achteruit schaats, en dan, dan uh, prik je je puntje in het ijs. En dan lanceer je jezelf de lucht in. Ja. Yeah. Um, maar de, de axel is de enige sprong die van vooraf wordt afgesprongen. En dat maakt het ook een hele, ja, hele moeilijke sprong. En dat betekent dus ook dat je drie en een rotaties moet maken in plaats van maar drie. Omdat je weer dus een een, uit moet uh, ja, eindigen. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. Dus nou, een ingewikkeld ding is het. Ja. Dus daar kunnen je haar zeker <laughs> ja. wel voor herinneren. Al heeft het later natuurlijk een ja. staartje gekregen. Um, ja. In, in Amerika is kunstschaatsen een enorme sport. In Nederland is het iets minder bekend, denk ik. Daar doen nu zelfs geen ja. kunstschaatsers aan mee. Hoe komt dat, denk je? Nou, ik. Ja, sowieso. Hè. Als je qua schaal gaat kijken naar de grootte van Amerika en de grootte ja. van Nederland, überhaupt, daar zit natuurlijk een gigantisch verschil in. Dus, maar wij ja, dus kunnen wel Amerika beter lange baan schaatsen dan de Amerikanen. Ja, ja dat, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ik denk toch wel dat het een heel groot stuk uh, cultuur is. Dus ja. um, we zijn een schaatsland uh, en we hebben ook zeker een schaats schaatscultuur. Alleen dat is wel uh, lange baan schaatsen. En dat geeft ook helemaal niet. Maar dat is wel een van de grootste redenen, denk ik, dat er uh, minder gekunst schaats wordt. Ja. Um, en um, dat is wel jammer natuurlijk, maar um, het is niet zo dat het helemaal niet beoefend wordt. En uh, uh, de mensen die het, uh, die het wel beoefenen, nou ja, die zijn ook hartstikke goed onderweg hoor. Ja. Uh, en er zijn ook echt zeker wel talenten in Nederland. Um, ik denk dat het alleen ook een beetje schort aan de kennis van, um, van de trainers bijvoorbeeld. Hè? Dat um, als je. We hebben wel toptrainers in het lange baaschaatsen. Mm -hmm. uh, maar we hebben eigenlijk in Nederland geen toptrainers. Of niet veel. Ja. <laughs> in het, in, in het kunstschaatsen. Ja, en als je geen als je geen kennis. Als je, als de kennis niet in huis is, dan wordt het wel lastig. Ja, precies. <laughs> en, uh, en niet alleen dat hoor, ook de faciliteiten. En ja, het is toch altijd wel een compleet pakketje hè, van waar, waar een topsporter uiteindelijk uh, een topsporter door wordt. Ja, en dan is het natuurlijk ook weer lastig om sponsoren te krijgen. En dan zit er niet echt een verdienmodel ja. achter en dan Kom je niet vooruit. Dus je zou ja. eigenlijk iemand moeten hebben die nou ja, uitblinkt, ondanks alles. En misschien dat dat de sport weer meer um, nou ja, ja. vooruit helpt. Ja, ja, ja. ja. Nee, precies. Ik denk ook dat, uh, dat daar een, uh, een stukje cultuurverschuiving binnen de kunstraadscommunity in Nederland zou moeten plaatsvinden. Want um, het is inmiddels, uh, ik weet even, het, uh, 76 was de laatste keer dat er ooit een Nederlandse. Op de Olympische Spelen meedeed, voor Ja, kunstgaatsen. Ja, dat is gewoon. 20 jaar geleden. Ja, dat, ja. Is, dat, is, dat is echt gewoon. Uh, zo lang leef ik nog niet eens. Ja. <laughs> dus dat is ja, belachelijk eigenlijk, ja, als je erover nadenkt. Maar, ja. hoe, um... hoe, hoe, hoe ben jij uh, terechtgekomen bij het kunstschaatsen? Ja, dat uh, zal ik je vertellen. Ik was, uh, ik was heel vroeg, het, als klein meisje, was ik eigenlijk een paardrijmeisje. En, uh, uh, <laughs> en toen uh, ging ik met een uh, vriendinnetje mee. Die was uh, haar vader was Frans. En, uh, dus uh, die hadden wat meer Franse roots. En daar is Kunstschaatsen ook veel groter. En uh, dus die, uh, die zat op kunstschaatsen en die nam mij toen een keer mee. En ik was, ik was toen dus een jaar of acht. En wat ik nog heel goed weet, is dat ik heel veel, hoe gek het ook klinkt, uh, overeenkomsten kon ontdekken tussen uh, kunstschatsen en paardrijden. Uh, in het uh, termgebruik en uh, uh, uh, bepaalde figuren of, of patronen die je op een ijsbaan maakt... die maak je in de paardensport bij de dressuur ook. Ja. <laughs> en ik denk dat dat, dat mensen gelijk. ook geprikkeld toen heeft. Ja. Ja. Dus uh, zodoende ben ik uh, begonnen met ja. ja. En nu als ondernemer uh, bezig met kunstschaatsen? Ja, nou inderdaad. Ja. Ja. Dus ja. Het is ook op die ja. manier kan je toch nog uh, bezig blijven met, uh, met je sport. Uh, welke nou, um, uh, wedstrijden moeten we deze week nog bekijken... Wat, uh, stel dat je denkt, ik ben eigenlijk niet zo goed bekend met kunstschaatsen. Maar toch moet ik deze week naar deze wedstrijd gaan kijken. Nou, vrijdag is eigenlijk de grote finale van het kunstschaatsen. Dan is de, uh, uh, de lange kuur, de vrije kuur van de dames. Mm -hmm. um, en um, ik moet je eerlijk bekennen dat ik even zou niet weten hoe laat het wordt uitgezonden. Als het al wordt uitgezonden op Eurosport. Ja. Ik denk het wel hoor. Ja, misschien um, diep maar, in de nacht, maar dat maakt voor onze luisteraars ja, het, niet uit. Het event begint om twee uur s'nachts, dat okay. weet ik wel. Nou, dat ja, is en dat is eigenlijk daarom tien uur s ochtends. Ja. <laughs> dus, en, en, uh, en als we dat gaan kijken, want, want ik ben dus niet zo goed bekend met de sport. Uh, heb je nog tips waar ik dan op moet letten, zodat ik dan uh, het goed kan beoordelen? Ja, ja ik zou um, sowieso kijken naar, um, zijn, zijn er bijvoorbeeld wiebeltjes te ontdekken of of zie je dat, dat, er, dat de deelnemers vallen? Of, of ziet het er allemaal heel gelikt uit? <laughs> nee, ja. dat, dat je geen wiebeltjes ziet. En, en dat alle sprongen goed gaan. En dat de pirouetten goed gaan. Um, en daarnaast ook... Uh, hoe wordt er geïnterpreteerd op muziek? Dus wordt, wordt het thema goed uitgedeeld? Of, uh, of, of word je erdoor geraakt? Hè? Wordt er mooi gedanst op de muziek? Want ja. die twee elementen... Die, die geven uiteindelijk de totale score. En... Um, uh, wat ik zelf wel echt super interessant vind om te gaan volgen, is dat um, onder andere Carolina Kostner is, uh, is een van de kansmakers. En, en zij uh, is net zo oud als ik. Zij, uh, ik heb vroeger nog met haar getraind. Sowieso ga ik natuurlijk. Ik ben nu 31. 31, oké. Okay. Ja, en zij wordt volgens mij ook binnenkort 31. Maar, <laughs> uh, uh, dus, en ik heb heel veel respect voor haar dat zij daar dus nog staat. <laughs> ja, zij dus wil uh, kijken wat zij ervan gaat maken. Ja, maar zij moet het opnemen tegen allemaal van die kleine Russische, lieve kleine meisjes van, van, van 16 en 18. Ja. Dus, dus eigenlijk kan je dat niet met elkaar vergelijken. Want je ziet dan, en ik bedoel niet te zeggen dat die Russische dames het niet goed doen hoor. het nou heeft ja, misschien meer karakter. Gewoon, ja, ja, het is gewoon een wereld van verschil waar je, ja. waar je naar kijkt. Hè? Je kijkt naar een heel lief klein meisje of naar een mooie... Ja. <laughs> in mijn ogen. Nou, ik ga, dus er, ik ga erop uh, letten. Ik ja. ben heel benieuwd en ik neem jouw tips mee. Uh, hartelijk dank, ja. Madeleine van Beuzenkom. Ja, nou, video. Radio 1.